Uur. moet met het rws Journaal. De politie heeft twee mannen aangehouden die vorige week betrokken waren bij een aanhouding van een winkeldief. Een pool werd bij een groothandel in Gouda betrapt. Toen de politie werd gebeld, probeerde hij te vluchten. Daarbij ramde hij tegen een glazen schuifdeur totdat die brak. Vervolgens werd hij door twee medewerkers overmeesterd en in bedwang gehouden. Volgens DOM was de Pol al buiten bewustzijn toen de politie aankwam. Drie dagen later overleed hij. Het Openbaar Ministerie zegt dat de twee waarschijnlijk na verhoor weer worden vrijgelaten. Een gezakte VWO-scholier probeert bij de rechter af te dwingen dat ze alsnog een diploma krijgt. De Brabantse scholieren, die anoniem wil blijven, haalden vijfhonderdste punten weinig voor het examen Frans. Volgens haar advocaat, doordat ze een vraagfout beantwoordde... waarvan het college voor toetsen en examens heeft toegegeven dat die niet deugde. Het kortgeding tegen het college dient morgen. Als de scholieren gelijk krijgt, heeft dat mogelijk ook gevolgen voor andere gezakte examenkandidaten.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 Damesmodeketen Witteveen blijft bestaan. Het failliete bedrijf is overgenomen door Nederlandse investeerders. Die willen met zoveel mogelijk vestigingen doorgaan. Maar dat hangt af van onderhandelingen met de verhuurders van de winkelpanden. Bij Witteveen werken 400 mensen. De investeerders hebben beloofd dat minstens 70% van hen na de doorstart bij het bedrijf kan blijven. Het weer nog vanmiddag geregeld zon, maar ook af en toe wat bewolking. Het blijft wel droog en wordt 19 graden op de Wadden... tot lokaal 25 in het zuiden. Morgen kan het 29 graden worden. Het is dan zonnig en blijft lang droog. Later op de dag maakt het zuiden wel een kleine kans op een onweersbui. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 mirándote tengo que bailar contigo hoy vi que tu mirada ya estaba llamándome muéstrame el camino que yo voy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 Ik wil je aanraken, despacito Deja que te ik cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo despacito Quiero je a besos despacito Firma las paredes de tu aanraken,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 hacerlo en una playa en Puerto Rico bendito para que mi sello se quede contigo Pasito a pacito sabe sabecito nomas pegando poquito poquito a poquito Horselijk <laughs> To I am so lonely And I'll miss you And miss you Fast. Faces pass and I'm homebound All night Despite the heat It will be alright Baby Don't you know It's a pity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 You My desire, break down the walls to connect, inspire, eh. Open all your high-place liars. Time is ticking for the empire. Yeah. The truth they feed is feeble, as so many times before. The greed of all the people. Oh. They stumbling, they fumbling, and we about to riot. Oh. They woke up, they woke up the lions. Yeah.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 Zo over zijn Welcome naar de start. Het zwembad overlicht verrichting het strand. Overal in Nederland is die zomer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 Ben la toma el zoom comigo. Venga, bij la comigo en de playa. Als de dag begint en je voelt dat het zonnetje brandt. Zorg dat je ontspant en zo hoge zijn. Wolken naar de stad. Zemart over richting het strand. Overal in de stad.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 Voel dat het zonnetje brandt Zorg dat je ontspant. Kan zo over zijn naar de straat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 I'm the song, summer last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 5. En in de eter op 106.9. Straks meer. TFM. Maar nu eerst.